In de schemering, stille voortuin, stille straat, naast de open deur. In de schemering, warme zomeravond laat, kampervoelie geur. En de nachtegaal, in de lindeboom gezeten, zingt zijn avondlied. En roept alles op, wat ze beter kan vergeten, maar dat kan ze niet. In de schemering, doemen alle beelden op uit haar herinnering. In de schemering, op de bank tegen het huis. Ziet haar moeder terug Ziet de naaidoos en de schaar in de schemering Ziet de kamer terug De piano, het dressoir in de schemering Ziet de broertjes en het zusje Met z'n allen rond de tafel aan het avondmaal Ziet haar vader in de tuin, ruikt de geuren van zijn sigaren, hoorde de nachtegaal. Voor het slapen gaan, als ze dicht tegen hem aan kroop met haar nachtpon aan, in de schemering. Op de bank tegen het huis Ziet de meisjes gaan Altijd lacherig en stijf in de schemering Ziet de jongen staan Voelt de handen aan haar lijf in de schemering Proeft de zorgeloze zomer de bevredigde verlangens, de oneindigheid Van geluk dat zo gewoon leek Tot het op een dag vervangen was door eenzaamheid Met haar ogen vol Tranen van teleurstelling en alcohol In de schemering, op de bank tegen het huis. In de schemering, op de bank tegen het huis.